Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Het federaal parket in België heeft vanavond bevestigd dat het lichaam dat vandaag is gevonden van militair Jurgen Konings is. In het bos waar het lichaam werd gevonden wordt nog altijd onderzoek gedaan. Volgens de Vlaamse omroep VRT lag er een wapen bij het lichaam en heeft de oud-militair zichzelf om het leven gebracht. Het is niet duidelijk wanneer dat is gebeurd. Konings werd wekenlang gezocht vanwege bedreigingen aan het adres van coronadeskundigen. Hij stal in mei wapens uit een depot van defensie. Zo'n 140 mensen hebben vanavond deelgenomen aan een waken voor Konings. Bij de eerste ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk... hebben de centrumrechtse republikeinen de meeste stemmen gekregen, blijkt uit exitpolls. De rechtspopulistische partij van Marine Le Pen deed het minder goed dan verwacht en is in veel regio's de tweede partij geworden. De partij van president Macron is op regionaal niveau nauwelijks georganiseerd... en kreeg weinig stemmen. De opkomst was uitzonderlijk laag. Slechts een derde van de kiezers ging naar de stembus. In de Portugese hoofdstad Lissabon en omgeving... waren dit weekend beperkingen van kracht... vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen... veroorzaakt door de Delta-variant... Mensen mochten het gebied alleen verlaten als ze daar een goede reden voor hadden. Ook buitenlanders mochten alleen in uitzonderlijke gevallen het gebied in. Het is nog niet bekend of deze maatregel ook voor komende weekenden gaat gelden. Op het EK-voetbal is Turkije uitgeschakeld. De Turken verloren ook hun derde wedstrijd in groep A. Tegen Zwitserland werd het 3-1. Tegelijkertijd was de wedstrijd italië wales bezig. Italië won met 1-0 en is daardoor groepswinnaar. Wales gaat als nummer 2 in deze pool ook door naar de volgende ronde. Zwitserland heeft als nummer 3 met vier punten... ook nog een goede kans op een plaats in de achtste finales. Het weer vanochtend: neemt de bewolking toe... en trekken vanuit het zuiden stevige buien het land in. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen veel regen. Het wordt dan tussen de 15 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show in aflevering 1443. We gaan beginnen met een uurtje, ja slechts 14... Tracks, we zijn er altijd 15 gewend, daarom draaien we sommige tracks dan een ietsje langer als dat kan natuurlijk. Maar wel vier nieuwe, daar gaat het natuurlijk allemaal om, want we hebben altijd heel veel nieuwe muziek in dit programma. En we beginnen met Natura van Frank Steiner. Daarna komt Ambient Highways van Keith Ritchie. Als nummer drie, Highway. High Wind Blue Sky van David Lindsay en we sluiten af met Peace Valley van Michael Borowski dat zijn de nieuwe vier albums en die kan je allemaal terugvinden op peacefulradio.info die krijgen ook alweer extra aandacht van. Um, nou, van hun website of de band Camp page van uh, van bijvoorbeeld Keith Ritchie die heeft dan weer geen eigen website maar dat dan weer wel nog en zo gaat het uh, lijstje verder en we sluiten af met uh, het Wolfsheart Acoustic Trio. En, uh, daar, dat is altijd uh, weer lekkere muziek van onze grote vriend Wolfsheart uit, uh, uit Duitsland. Ja, er zijn Duitsers die nog wel meer muziek maken, zoals Frank Steiner. Frank Steiner, die uh, staat ook gerant voor een heel mooi uh, album Natura. En daar gaan we dan ook mee beginnen.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 My website, Masako-Music.com. M-A-S-A-K-O-Music.com.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 W. Spiraling Music.